Uur. Jeroen van Kamp met het NLW journaal. Iran wil weer onderhandelen over een nucleaire deal met de VS. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laten weten... na een bezoek van EU-buitenlandcoördinator Borrell. De onderhandelingen lagen al drie maanden stil... voornamelijk omdat de VS weigert die Iraanse revolutionaire garde... van de lijst van terroristische groepen te halen. Het is onduidelijk of daar nu iets aan is veranderd. Een commercieel databedrijf heeft jarenlang medische dossiers bij huisartsen verzameld. Daarmee is de privacy van minstens 72.000 patiënten en het beroepsgeheim van zeker 35 huisartsen geschonden. Dat meldt follow the money. Het databedrijf, MedWork, bewaarde de gegevens op onveilige plekken. Het zou gaan om zeer privacygevoelige informatie, zoals gegevens over fysieke aandoeningen... en ernstige persoonlijke problemen zoals huiselijk en seksueel geweld. MedWork verzamelde de dossiers om software te testen. De Noorse Veiligheidsdienst beschouwt de aanslag op de Homobar vannacht in Oslo, waarbij twee mensen om het leven kwamen, als een daad van een geradicaliseerde moslim. De Schutter, een 42-jarige Noors-Iraanse man, was bekend bij de Veiligheidsdiensten. Hij heeft een verleden van geweld en bedreigingen, zei het hoofd van de Veiligheidsdienst op een persconferentie. De politie denkt dat hij alleen handelde. In Noorwegen is het terreurniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Oud-VVD-Kamerlid Gertjan Oplaat heeft zich aangesloten bij de boer Burgerbeweging. Dat hebben BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en oplaat bekendgemaakt op Facebook. De oud-Kamerlid zegt half juni zijn VVD-lidmaatschap op... naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet. Eerder zei hij dat de VVD communistische trekjes vertoonde... en dat Rutte is omringd met ja-knikkers. Het is nog niet bekend wat Oplaat bij BBB gaat doen. Het weer tot besluit zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 20 graden aan de kust, tot 25 in het oosten. Plaatselijk valt er een bui, mogelijk met onweer. Morgen valt in het westen zon. In het oosten is er meer bewolking. Het blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 ook maar Amstelveen. In beide richtingen tussen Vels en het Rotterdamplein staat even twee kilometer file. De brug is daar even open.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 En jij beleeft het. Zon, zon zee, zandvoort en zomerhit. Zom Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Entertainment for you. Zamen na no, het geluk. Nog zijn dat alleen maar dromen. Samen voor dat tijd, ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet, Dat toch voor ons allemaal. in de tweede uur van Entertainer for You. Dat was hij dan Frans-Duits en laat me nooit alleen. We gaan een uh, verzoekplaatje draaien, dat is afkomstig, van uh, Federico. Die wilde graag horen Helene vischen en ademloos door de nacht. Daar is hij dan hoor. Leuk dat je luistert, Federico. En uh, gaan we lekker verder. Tot 7 uur Entertainer for You. We zien door die straßen en die clubs dieser Dat is onze nacht, die voor ons beide gemaakt. We En Leem Fischer. Aangevraagd door Federico. Federico, dankjewel daarvoor. Hé, hey, we gaan uh, lekker uh, ja, eventjes naar de uh, richting Gruni. En uh, dat doen we met Lucas en Gea. En uh, ja, steeds meer van jou. Ik hou nog steeds meer van jou. Zoiets. Je weet het kennen. Je, je kent het grapje wel, hè? Ja, ze legt in het ziekenhuis Gea. Ze heeft bewogen... Ja, je natuurlijk. Niet te serieus nemen. Blijf er lekker bij. Tot 7 uur. Entertainer View. Wij twee zijn bijna dag en nacht samen. En vraag me niet: als jij er niet bent, hoe het met me gaat. Waar jij ook? Daar ben ik ook. Omdat ik je glad mag. Reeds zonder jou. Ga ik geen lach. Ik hou steeds meer dan jou. Jij bent een hele leven. Ik blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Groningen, Lucas en Gea. En ik hou nog steeds meer van jou. En dat allemaal hier in Zandvoort. Hé, hey, um, we gaan nog uh, ja, zo direct nog wat verzoeken draaien. Uh, de, straks nog eventjes de drieënbedrijf bedrijven Fred Heij. En uh, natuurlijk ook uh, gaan we nog eventjes bellen met Erik de Greef. Over zijn nieuwe single. Maar eerst eventjes uh, de stylist van het zuiden. Roy Donders en Wil je wel met mij? Ik ben zo verliefd. Ik ben de weg even kwijt. near your back. Hey, en Aan de telefoon hebben we Erik de Greve. Erik, een hele goede ja, avond. Kom eens dichterbij. Hallo, ja, kom eens dichterbij. <laughs> ja, toepasselijke tekst, hè? He. Hey, ja, dat ja, ja. weet ik. Dat ja, maakt nou heel Gelukkig. Ja, hey, maar, um, ja, hoe is deze single tot stand gekomen? Ja, we hebben uh, in 2019 hebben we een single uh, vandaag bij mij heeft gebracht. Ja. En sindsdien uh, ja, die we gewoon lekker mee. En hier hebben we eigenlijk een beetje een vervolgplaat op gemaakt. Oké. Okay. Dus zodoende samen met uh, Frank Verkooijen en Rick de Meer hebben we, de, hebben we deze teksten bij elkaar uh, gekregen. Ja, die Frank die weet het wel, hè? Ja, ja, zeker. <laughs> ja, dat is een oude rots in het vak. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, ja, toch? Hé, hey, en. Uh... Deze, deze uh, heb, je, heb je daar zelf uh, ook uh, inspraak in gehad? In de in de, uh, nou ja, zelf? Ja, ik heb wel een beetje inspraak in gehad van ja, waar we het een beetje over willen hebben en dat soort dingen. En verder heb ik eigenlijk uh, ja, beheerd gelaten. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk, heeft eigenlijk goed, goed uitgepakt. Ja, wat, wat, wat, wat schrijf jij eigenlijk zelf ook? Of? Nee, nee, nee, ik schrijf eigenlijk zelf niet. Ik heb wel uh, bij de vorige single uh, wel wat meer meebedacht. Want uh, ja, vandaag bij mij is het eigenlijk uh, een beetje op lijf geschreven. Ja. En deze heb ik eigenlijk een beetje ja, losgelaten en ja, dat is heel goed uitgepakt. Ja, nou ja, in ieder geval een mooie single geworden. Ja, dankjewel. Hey, en eh. Uh, sorry ho. Okay. En, en uh, ja, wat, wat, wat kunnen we nog meer verwachten? Want uh, ga jij nog? Uh, heb je nog iets op de plank leggen dat je zeg maar. Uh, ik heb zo uh, op het moment nog niks op de plank liggen, maar. Uh, ja, kijk, we zijn er gewoon weer lekker bezig, elke weekend weer lekker optreden, dus we willen ja. eigenlijk toch wel uh, gaan kijken om, uh, ja, eind september, oktober ongeveer, in die, in die koers uh, toch weer mee. Eens. Ja, richting, uh, richting de donkere dagen uh, voor kerst, ja. uh, dan nog uh, een singeltje ja. zien ja, uit te brengen. Ik hoop het niet aan te denken, hoop ik, maar... Nou ja, laten we eerst even de zomer genieten. Uh. Ja, daarom, maar goed. Uh. <laughs> en, en deze single natuurlijk. Ja, ook daar. Ja. Hey, en uh, sta je nog ergens in het land op uh, grote podia's? Uh, ja, aankomend weekend uh, sta ik uh, in Beekendonker op zout door Oké. Okay. Dat is een heel groot uh, festival. Hey, ja. en, en daar sta ik samen met Ives uh, Berens, uh, Westie Klein en, uh, ja. en zo. Uh, nog een aantal artiesten. Ja, Yves Berens is natuurlijk bekend hier, oh, in uh, Zandvoort. Mm -hmm. Ja, dat is uh, de plek waar hij vandaan komt. U. Ja, ja. We hebben nee, um... volgende week een oude evenement, dus dat is wel uh, super gaaf om daar te mogen staan. Ja, ja, ja lekker, ja, het is wel, ik, ik ben altijd blij dat het toch wel een beetje allemaal achter de rug is, die, die ellende, zeg ja. ik altijd maar. Hey. We wordt er weer in genoeg scenario's allemaal, maar goed, daar moeten, ja, over... moeten, moeten we niet aan over, over nadenken, laten we het zo zeggen. Nee, nee, nee. Hey, en, uh, laten we gewoon lekker uh, gezellig houden, hein? lekker zomers en uh, gewoon, uh, gewoon blijven optreden. Ja, toch dus dat ook, ja. <laughs> <laughs> hey, en um, kunnen mensen jou nog uh, volgen? Heb je een uh, YouTube-kanaal? ze op ja, uh, kunnen abonneren? Ja, kan allemaal uh, vinden natuurlijk op, uh, op Facebook, Instagram. En uh, ja, net wat je zegt, op uh, YouTube zijn ook mijn videoscripts bekijken. Zou ik zeker aanraden om even te gaan doen. Ja, wat, uh, uh, kunnen ze abonneren op jouw kanaal? Of, uh, of heb je uh, nog geen eigen YouTube-kanaal? Ik heb geen eigen kanaal, nee. nee. Oké, okay, en TikTok? Nee, helaas oh, niet. Het ook. Zo, zo hip ben ik op het moment nog niet. Nee, okay. Nou ja, Je bent niet eindig hoor. Nee, nee, nee. Ja, ik vind Instagram en Facebook dat ik allemaal wel leuk om ja, is, te te te maar dan. Dat is druk ja. genoeg. Ja, dus. ja, dus. <lacht> ja kun je kunt dat druk meer weer laat zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. Hey, Erik. Ik, ja, ik, ik, ik zou zeggen: van, eh, kondig hem Wat lekker aan. Ik ik een nieuwe aan. single aankondigen? Ja. Hier komt een nieuwe single met Kom eens dichterbij. Hey Erik, dankjewel. Jullie ook hartstikke bedankt, hè. Ja, graag gedaan. En een uh, heel graag goed gedaan. weekend. Hoi hoi. Hoi hoi. Wat fijn, wij samen op de bank. TV aan flesje drank. Dit wordt de nacht om te beleven. Ik zie een lach op je gezicht. Door kaas en mooi verlicht. Het is geen droom, ik ben het zeker. Wil je vanavond bij me blijven? Hem wel verwacht. Het moest er toch in die baan komen. Toe komt slachtoffers tegemoet. In bolen tegenspoed, mijn had ik geen jouw gehad. Tegen me aan En wat schaalt, dan dicht Erik de Greep en, uh, ja, Kom eens dichterbij Hier bij CFM Entertainment 24 klokjes van 7 uur En uh, ja, ik heb een plaatje Klaarstaan, dat is Marianne Weber En uh, de Italiaan En uh, ja deze wordt uh, aangeboden Door Michel, die uh, ja, voor iedereen eigenlijk Die zit te luisteren naar deze zender Deze was voor iedereen die zit te luisteren. De Italiaan van Marianne Weber. En uh, ja, wij gaan naar de drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier en tot zo. De drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van rij from Fred Heij. You check my and you rattle my brain. drives a man insane. You thrill. Good balls fire. I the love I thought it was funny. But you came along and you moved Woo. me, honey. I changed my mind. Love is fine, good to and fire. Kiss me baby. Feels good Hold oh, me baby, baby Yeah You gotta let me love you like a lover should You're mine So kind I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine I chew my nail, I twiddle my thumb I'm getting nervous, honey, but it sure is fun Come on, baby You drive me crazy Couldn't it breed you? Great balls of fire Let me love you like a love is good. You're fine, so kind. I'm on telefoon, at your mind, mind, mind, mind. I shoot my death, I'm a win, my fun. I'm real never, but it's always fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach region, rip all the fire. De driehoekerij van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op de rij van Fred Hey. En uh, we begonnen met uh, Olide Adams. En uh, zij had het over At Last. En uh, Blowing Smoke van Teddy Swims. En als laatste natuurlijk Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. We gaan nog een plaatje draaien. En dat is uh, van uh, ja, de, de, de, de, de, de zanger die eigenlijk hier de laatste aanwezig is geweest. Een uh, grote vriend Jens. En hebben uh, een nieuwe single uitgebracht. En het is... Te laat. S ochtends vroeg tot avonds laat, het is niet meer zo bestoen. Nu je niet meer met me praat, weet ik niet wat ik moet doen. Alles wat vanzelf ging, voedstroef ik geven toe. En zelfs al blijft het stil, wederzijds een rood gevoel. Maar af en toe. Ineens een... Maar het is te laat Alle dromen die we hadden Kun je gaan Nu de toekomst die we wilden Niet bestaat En alles wat we hoopten, Toch anders is gelopen Het is te laat Samen liggen we in bed Maar toch niet dicht bij elkaar Delen we is wel, je draait je om en valt in slaap af en toe je hand op mij lijkt eventjes net echt tot je van schrik wakker wordt en langzaamaan beseft dat af en toe even terug naar toen maar het is te laat naar alle dromen die we hadden kun je gaan we wilden niet bestaan En alles wat we hoopten Toch anders is gelopen Het is te laat Het is te laat de alle dromen die we hadden kun je gaan Het is te laat Het is te laat de alle dromen die we hadden kun je gaan Nu de toekomst die we wilden niet bestaat En alles wat we hopen, Toch anders is gelopen Het is te laat Het is te laat. Nieuwe single van Jens. En voor hij natuurlijk, de en Julia. De vorige single bedoel ik. En dit is de nieuwe single van Jens zelf. En het is te laat. Hé, hey, um, we gaan nog een, een plaatje draaien. En dat is een verzoekje van WIPI Rotterdam. En die wilde een plaatje horen van Henk Bernhard. En ik heb genomen zonder grenzen eindeloos. Daar op het strand, daar lag mijn droomvrouw in zand. Een blikje naar ogen, ik was meteen verliefd. Eenzame uren, de volgende nacht, ik heb alleen maar aan jou gedacht. Wat moet ik doen om jou morgen weer te zien? Naar jou. De vrouw uit mijn dromen, waar ben je na? Nou? We hadden samen iets moois, nu ben jij niet hier. De zon ging al onder, ik wilde al gaan. Tot mijn verbazing zag ik je weer staan. Ik heb je gevonden, ik laat je nooit meer gaan. No Dan Henk Bernhard en zonder grenzen eindeloos en we gaan lekker naar de Henk, Henk en Henk. <laughs> ja, hey Henk dame. en uh, ja wie denk jij wel wie ik ben?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 Laat me hier niet zo staan Wordt mijn moeite niet beloond Zeg me, dan zal ik gaan Is het weer gezellig hè, Fred Heij? Look for me Cause I couldn't bear to see What I might see I'm really still in prison and my love she holds En ik kan de tijd hier bij Zirin. De I Yellow Ribbon van Don en Tony Orlando. En dat abonneer je 106.9, 104.5 op de kabel nog. En uh, DAB Plus 6a, en natuurlijk KPN. Uh, nou, moet je eventjes naar de site, uh, zfmartiesten.nl, daar kun je alles vinden. We gaan verder met uh, Jan Keizer en Save the Last Dance for Me. ZFM Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6a. You can dance, every dance with a guy who gives you the eye, let him hold you tight You can smile, every smile for the man who held your hand and pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be So darling, save the last dance for me Oh I, know. oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing, yes, I know. but while we we're apart, yes, don't give your heart yes, to anyone. Yes, Oh, I love you so Can you feel it when we touch? I will never, never let you go I love you all so much You can dance, you can dance Go and carry on Till the night is gone And it's time to go If he asks If you're all alone Can he take you home? You must tell him no Just don't forget who's taking you home And in those arms you're gonna be So darling, save the last dance for me SAVE THE LAST DANCE FOR ME SAVE THE LAST DANCE FOR ME Jan SAVE THE LAST DANCE FOR ME Hier vanaf de tolweg weg En dat allemaal in zand wordt Hé, mm ehm hey, um... Ja, we the hebben the nog uh, een, een kleine minuut of acht We gaan nog uh, wat uh, lekkere muziek draaien save, save Even kijken hoor en, Ja en dat doen we met uh, deze. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. André Hazes. En zweet uh, en tranen. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In. Tijd. een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag geproefd van en leef.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 Dat is nog mis. Zommel is leeg. André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Ja, daar weten we alles van. Hey, uh, we hebben ook nog een uh, bezoekje. En uh, ja, dat wordt aangevraagd door Miranda. En uh, ja, er, moet, uh, er moet een plaatje speciaal zijn voor uh, Michel Bronsnoor En uh, ja, Wesley Bromkoor en trots op jou. Ik trots op jou, vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ik ben trots op jou, drie woorden die vertellen dat ik van jou hou. Zo veel van jou, zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. op jou en lukt het even niet dan doe ik het wel voor jou geheimen hebben wij niet voor elkaar jouw ja, woord is wat ik in mijn hart bewaar Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden zo houden wij het vol wel honden op jou jij twijfelt nooit aan mij en ik ook niet aan jou zo trots op jou en komen soms de tranen, ach wat geeft dat nou geheimen hebben wij niet voor elkaar jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar we moeten altijd samen strijden, ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. En sta als jou bij dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar vertellen. Zo, ja, nee. Het is tijd van komen de tijd van gaan de tijd van gaan is gekomen hier bij ZFM. Met entertainers view. Ja, er waren weer twee uur tussen uh, lekkere muziek. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, hopelijk weer uh, gewoon uh, volgende week dezelfde tijd, dezelfde dag. Ik zou zeggen, tot dan en uh, goed weekend. Bye bye, zwaai zwaai. Ja, ook in zware tijden, zo houden wij het vol wel